Hier worden idiote experimenten op hem uitgevoerd door de enge dokter Lundborg... die met zijn onderzoeken het Zweedse ras zo zuiver mogelijk wil houden. Na zes jaar is Alan niet meer nodig en wordt hij terug naar zijn geboorteplaats Uxhuut gestuurd. Alan zit echter binnen no time weer op het politiebureau. Meneer is nog geen dag uit de kliniek. Blaas zijn eigen huis op. Drie kwart eeuw later baalt ook commissaris Aronson van de zaak Alan Carlson. Waarom wordt hij in godsnaam opgeschreven met zoiets slaapverwekkends als een verdwenen bejaarde? Nog minder blij met Alan is Skin het Bikker. Maar hij krijgt die oude sok wel te pakken en hij kaapt de bus naar Buringen. Nou, achter dat klappengebit aan die mijn koffer heeft gejat. De oude sok in kwestie is ondertussen hartstikke teut aan het worden... met zijn nieuw verworven vriend Julius. Het gekraakte stationsgebouw van Buringe, 2005. Eh, uh, Alan. <laughs> <Julius>. <laughs> het is tijd voor een toetje. Ik kan niet, meer. Even ruimte maken. Uh, ja. Waar vind ik het toilet? Eh, uh, Gang in. Tweede deur rechts. Zo. Huh. Ik heb je te pakken, Rimpelpik. Uh, uh, goedenavond. U had uh, de deur gewoon mogen gebruiken, hoor. Bek houden. Leggen. B uh, wilt u ook een, een flaflip, monsieur? Leggen. Op de vloer. Waar is jouw oude handzak? Die, eh... Uh... Oh, ja, die... Oh ja, die heb ik gezien. Dat die uh, oude man met een koffer. Ja. Die, uh, die is er uh, richting het bos gelopen. Wonderlijk kriek uh, nog voor zijn leeftijd. Jij moet niet tegen mij gaan liegen, hè, Liegen? Ik lieg nooit. Ik heb de waarheid hoog in het vaandel staan. Oh ja? En wat doet uh, mijn koffer dan in jouw kamer? Uh, hè? Jouw woonkamer, knakborst. Uh, ja, de, uh, ik ga morgen op vakantie. Stedentripje Kopenhagen. Dat is die schiet. is geweest. Onbeleefde vlegel. Ik kom eraan hoor jullie eens. Ik moet alleen nog iets vinden om... Uh... Ik laat jou aan de kapstok hangen. Dan pak ik mijn spijkertjes. En, uh, en dan pak ik mijn hamertje. En dan... Oh. Zo. Waar is dat toetje waar je het over had? God voor de kinkhoest. Ik dan weer meteen weer nuchter. Mijn excuses voor dit ongezellig intermezzo. Helemaal mijn schuld. Uh, ik neem aan dat dit uh, de eigenaar van deze koffer is. In hoogste eigen persoon. Er zit vast niet alleen schoon ondergoed in die koffer. Geen idee. Er zit een slot op. N nou, daar heb ik wel wat voor. Ik ben zo terug. Wat nou als die schreeuw lelijk wakker wordt? Oh ja, dat is een goede. Uh, de koelcel. Uh, die kan hij van binnenuit niet openmaken. Oh, oh, oh. Daar zet ik al hebben. Vlug! Hey! Hey! E eikels! Doe open! Graftakken! Laat me eruit! Ik ga jullie doodmaken! Waarom heeft het stationsgebouw een koets? Uh, sla je me dood, Alan. Iemand doodslaan? Dan ben ik toch veel te oud voor jullie, is. Sorry hoor, Leo, maar ik, ik snap niet waarom ik... Ik hoef toch niet meteen al mijn werk neer te leggen voor een verdwenen bejaarde. Ga even rustig zitten, Buran. Op de bal. Goed voor je rug. Ik blijf liever staan. Ga maar even op de bal zitten. T. een verdwenen bejaarde, Leo. Kan Helma dat niet doen? Helma leeft voor regionaal gelul. Ik heb hele lekkere lavendelthee. Die man is waarschijnlijk gewoon een rustig plekje gaan zoeken om lekker rustig dood te gaan. Als een indiaan. Het betreft geen indiaan. Katten doen het ook. Het betreft ook geen kat. Nee, maar dit gaat duidelijk om een ongevaarlijke oude man. Ongevaarlijk. Niets aan de hand. Er is gisteravond een bus verdwenen. Een bus? Een bejaarde? Ja, ook een bejaarde. Maar ook een bus. Je weet wel. Een lange Auto. Nee. Lennart Ramner is na zijn laatste dienst richting Vleen niet teruggekeerd. En bovendien is het ruitje van loketbediende Ronnie Hult ingetikt bij het busstation. Nou, moet ik nu ook achter een gestolen bus aan? Als dat verband houdt met de verdwijning van Alan Carlson, ja. Heeft een honderdjarige een bus gestolen? Dat weet ik niet. Dat ga jij uitzoeken. Leo, die man is jarig. Hij schrikt van alle mensen die plotseling in zijn kamer staan. Hij raakt in paniek, loopt de verkeerde deur uit, verdwaalt, wordt weer gevonden, opgelost. Strik erom. En die bus dan? Potje joyride. Sleutels liggen in het loket, vandaar dat ingetikte raampje. Prachtig, commissaris Aronson. Dan wil ik graag aan het eind van deze dag een honderdjarige man en een bus zien. met een strik erom inclusief een mooi verslagje op je recorder... zodat hij aan het uit kan kiepen. Regels, bureaucratie, je kent het wel. En nou wegwezen, want ik heb nog maar vijf minuten voor mijn meditatiekwartiertje. We moeten toch weer een duik in de historie nemen. Nadat de 24-jarige Alan uit de rassenonderzoekskliniek van dokter Loenborg is ontslagen... blaast hij zijn totaal verwaarloosde boerderij op... Dat mag natuurlijk niet zomaar. Je huis opblazen. En Alan belandt voor de tweede keer op het politiebureau van Uxhult bij commissaris Krook. Uxhult, 1929. Wij zitten weer weer, Alan. Samen het politiebureau. Meneer vindt het nogal gezellig hier, of niet? Niet per se. Ik heb vanmorgen naar de kliniek gebeld. Ik heb specifiek gevraagd om dokter Lutbrok zelf. Kom meneer maar weer halen, zei ik. Meneer is nog geen dag uit de kliniek. Blaas ze naar eigen huis op. Meneer wil blijkbaar zo snel mogelijk weer terug. Haalt u meneer maar weer op. Dat moet ik u teleurstellen. Dokter Lutbrok heeft geen plek meer voor meneer. En of ik wel begrijp hoe druk ze het hadden... met het analyseren en kastreren van joden, zigeuners, halve negers... ...hele negers, zwakzinnigen, noem maar op. En wat moet ik nou met meneer? Dokter Lundborg wil meneer niet hebben. Ik kan meneer niet laten opsluiten. Het was immers meneer in zijn eigen huis dat hij naar de Filistijnen heeft geholpen. Maar daarmee is niet bewezen dat meneer geen gevaarlijke gek is. Voor zover ik weet ben ik geen gevaarlijke gek. Maar dat zeggen gevaarlijke gekken waarschijnlijk aan de lopende band. Nou, wat moet ik met je, Alan... Ik weet het niet, commissaris Krook. Nee, dat weet ik ook niet. Dat heb ik nog misdaan in mijn leven? Dat alle nutteloos op mijn bordje worden gelegd. Waar heb ik dat nou aan verdiend? Het onrecht, die miserie... die dagelijkse sleur van halve garen... niks nuttig. Waarom? Waarom? Ik ben niet totaal nutteloos. Ik ben behoorlijk bekwaam in het laten ontploffen van dingen. Oh, echt? Ik bedoel... Nou ja, ja, ik zou ergens kunnen werken als ontstekingstechnicus. Als u me daarmee zou kunnen helpen. Oh, meneer wil de kat op het spek binden. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Sorry, Alan, maar dat gaat echt te ver. Ik ga je niet naar een bommenfabriek sturen. Meneer Carlson, welkom in de bommenfabriek van Snees. Ik ben hier de directeur. Ik begrijp dat je gestuurd bent door politiechef Krook. Ja, en dat jij hier graag wil komen werken. Ja. Maar het schijnt dat je hartstikke gek bent. Ach, het wil je zelf wel meevallen? Hoe lang heb jij in de kliniek van dokter Loenborg gezeten? Zes jaar? Dat is toch best lang. Heeft het geholpen? Waarvoor? Je gekte? Ik denk niet dat ik degene ben die gek is. Hoe bedoelt u dat, meneer Kossel? Dat ik niet degene ben die de hele dag mensen kastreert omwille om van ons land. Hmm. Hmm. Alan, wat weet jij over negers? Uh, uh, nou, nou, ik weet dat dokter ze een gevaar voor de volksgezondheid vindt. Maar ik heb er zelf nog nooit een gezien of ontmoet. Uh, luister, Alan... Normaal ben ik niet zo happig op patiënten als jij... ...maar ik zit nogal met een situatie. Mijn huidige ontstekingstechnicus is namelijk een spanjaard. Dat is een soort halve neger. Ja, niet goed zwart is hij, maar meer alsof hij zich al heel lang niet heeft gewassen. Hij heeft wel zwart haar, net als een neger. Pikzwart. En pikzwarte ogen heeft hij ook. Van, van die kraaltjes. Wacht, ik roep hem even. Spanjaard! Komen. Uh, hoe heet de Spanjaard? Ik hm? heb geen idee. Dat, dat kan ik niet uitspreken. Oerip? Dat is het. Uh, zie je wat ik bedoel, Alan? Hallo, ik ben Alan. Uh, Esteban, aangenaam. Versta jij het, Alan? Uh, je kunt weer gaan hoor. Maar hoe had me geroepen? Ja, en nu kun je weer gaan. <grijg> Hij verstaat onze taal zo slecht. Dag, Alan. Dag, Esteban. Het lijkt mij een fijn idee als de Spanjaard een normale collega heeft... die hem een beetje in de gaten houdt. Dus, Provisiat, jij hebt de baan. Je weekloon bedraagt 2,20. Je krijgt een prachtige arbeiderswoning die je deelt met de Spanjaard. Als je wilt, kan je meteen beginnen. Graag, meneer. Wacht. Spanjaard, komen! Dan kan hij mooie spullen dragen. Oh, dat, dat hoeft helemaal niet. Oerip... Alan gaat jou vanaf nu in de gaten houden en leidt hem even rond als een fatsoenlijk iemand. Ik draag je spoelen wel, Amigo. Hillevorsnes, 1929. Alan, Alan, ik heb brandewijn. Voor ons, Alan. Ja. Dan kunnen we drinken als vrienden. Wij zijn amigos, toch, Alan? Ja, Esteban, wij zijn amigos. Vader, <laughs> jij bent mijn eerste vriend hier in Zweden. Ja. Jij bent de eerste die aardig me is. In Spanje had ik heel veel vrienden. Mucho amigos. Daar dronk ik ook mee. Waarom ben je dan niet in Spanje gebleven? De liefde, Alan. El amor. De liefde is de reden voor alles. Was je verliefd op een Zweedse? Ik was verliefd op de allermooiste vrouw van de wereld. Het meest prachtige wezen met haar koperklorige huid. En haar rondingen als Oivos. Als, als Oivos, als Alain Maria del Carmen. Waarom ben je niet in Spanje gebleven? Waarom ben je hierheen gekomen om, om in een bommenfabriek te werken? Mira, zij was de dochter van Prima de Rivera. De dictator van Spanje. Hij was aangesteld door Alfonso om in Spanje weer bij elkaar te krijgen. Om de, om de corruptie te stoppen. Alfonso? De, de koning. Monarchistische tuig. Primo de Rivera zou maar 90 dagen regeren. Maar de raad pleegde een koep en heeft sindsdien de macht. En koning Alfonso doet niks. Hij is doodsbang voor hem. Dus zij kon gewoon te gang gaan. Het eerste wat, wat de Rivera deed was de belastingen omhoog gooien. Met 200 procent 200, dat is twee keer zoveel aan. Wie kan dat betalen? España is alleen maar corrupter geworden. Een rat is het. Met van die lange tanden waar hij mijn mooie land mee kapot knaagt. Maar zijn dochter, oi, oh, Zijn prachtige dochter, rijke Rama. Welk oneerlijk lot gaf jou deze vader. Van alle vader. Waarom juist deze vader? Vond die, die, die prima de rivier jou geen leuke schoonzoon? Leuke schoonzoon, nee. Hij wilde mij dood hebben. Ah, ja, dat is niet echt een warm welkom in de familie, nee. Nee, ik, mm. ik was maar een tomatenploeker Alan. Ah. Mijn vader was tomatenploeker, mijn opa was tomatenploeker. Mijn overgrootopa was vijgenploeker. Uh, gewone arbeid is Alan. De, toen hij erachter kwam, dat ik zijn dochter diep. Diep, diep, we minder, kreeg ik een keuze. Of je verwijdert je zo ver mogelijk hier vandaan en laat je nooit meer zien... of je krijgt hier ter plekke een nekschot in je ongewassen arbeidersnek. En Maria barstte in tranen uit. Ja, hij sterft nog liever dan, dan dat hij mij zal verlaten, houden ze. Hey, ik begon altijd te zweten. Spanje is een warm land, hè? En vooral omdat ik eigenlijk liever niet dood ging. Misschien had ik iets wat overdreven toen ik had gezegd... ...voor haar te willen sterven. Bijna de inzien ging me dat toch wat te ver. Dus ik koos voor de eerste optie. Ik maakte mij uit de voeten. Ik durfde niet eens meer om te kijken naar Maria. Ik ging naar het noorden en toen nog verder naar het noorden... ...en toen nog verder en toen kwam ik hier. Verder dan dit kan niet, dacht ik. Dan verliezen mijn ballen eraf. En mocht ik Maria ooit terugzien... ...dan zou dat zonde zijn. Waarom drinken wij Zweden ook zoveel? Om onze ballen te ontdooien. Hé <laughs> hey jij, Alain Karlsson, ja. ben, ben jij verliefd? Eh, verliefd? Nee, maar... Nee, daar zie ik het niet zo van. Maar ik hou erg van dingen opblazen. <laughs> maar Alain... Er is geen explosievere kracht dan liefde. El amor. Liefde voor een vrouw of voor een land. Viva España. Dat verwarmt je meer dan de gieten van welke bom dan ook. Ja, en brandewijn. Hou ik ook erg van. Wanneer, er is nog. Nee, wij zijn vrienden. Vrienden drinken. Amigos. Zo Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Alan is zeer tevreden met zijn baan als ontstekingstechnicus bij de bommenfabriek in hillefors -Nes. Hij is dikke vrienden geworden met de Spaanse immigrant Esteban. Esteban vertelt honderd uit over zijn leven, de vrouw van zijn dromen en zijn geliefde thuisland Spanje. Alan vindt het best om als luisterend oor te dienen. Zolang het maar niet over politiek gaat, daar heeft Alan geen zin in. Kom nou. En van Brandewijn, daar hou ik ook erg van. Bommenfabriek Hillefors Nes, 1930. Maar Ralan, hoe, hoe denk jij daar dan over? Niet. Hoe bedoel je? Ja, ik denk daar niet over. Ah, hoe kun je daar dan niet over nadenken? Je hebt toch artsen, hè? J jij denkt toch? Ja, ja maar, maar niet over die dingen. Ja, maar Je moet toch iets vinden? Een standpunt hebben? Blijkbaar niet. Ja, ik weet wat. Eh, ik noem een stelling en jij reageert, oké? Okay? Oh, best. Eh, Stel, de arbeider moet meer rechten krijgen. Prima. Ah, nou, bueno, je, je bent het dus met me eens. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. M maar Alain, je bent zelf arbeider. Ja, en ik ben tevreden met hoe het is. Ja, omdat het hier zo goed geregeld is. Maar, maar in mijn land, in Spanje, dat is een dictatuur. Ja, daar, daar is die rat Primo de Rivera aan de macht. En daar heeft de Spanje niet om gevraagd. De meerderheid wil dat helemaal niet. Andere stelling, de meerderheid zou het voor het kiezen moeten hebben. Ach. Is dat een ja? Nee. nee. Dus dat is een nee. Nee. Ah, madre mia, Alan. Maar, wat vind je van democratie? Ja, ik ga eten. Maar het is nog geen pauze, hè? Ja, maar ik ga toch even eten. Alan, Alan! De Rivera is afgetreden. Wat? Zie, zie, Spanje is vrij. Ik versta je niet. Viva la Repubblica. Ik versta je Stop niet. al het werk. Stop alle magie. Mijn land is vrij. Hé. Hey. De Rivera is afgetreden. Gevloegd als een bange rat. Viva la Repubblica. Nou en. Wat gebeurt daar? Waarom hoor ik niks? Waarom wordt er niet gewerkt? Primo, de Rivera is afgetreden. Nou in, je bent hier in Zweden. Ja, maar... Hier wordt gewoon hard gewerkt, luie neger. Maar mijn land is vrij. Je bent nu in dit land, Zweden. Dus gedraag je als een zweet, of zo'n op. Zet die machine weer aan, Spanjool. Jullie begrijpen niet hoe het is om onderdrukt te worden. En jij begrijpt blijkbaar niet hoe het is om ontslagen te worden. Maar... Hou je thuis beste Esteban? Vier feest met mijn baas, dans met me. Dansen? Ja, De boel kan hier wel een knalvoif gebruiken! Esteban, wat doe je? Let maar op! Zet die machine aan of ik kom naar beneden! Luister nou gewoon, halve garen! Dit gaat je je baan kosten! Ik kom nu naar beneden! Die is voor España. En die is voor Maria del Carmen! Je bent ontslagen! En deze is voor jouw baan! Viva la repubblica! Viva la República! Viva! Viva la dus je gaat terug naar Spanje? Ik kan niet wachten tot ik mijn geboortegrond kan kozen. Ja, het zal een stuk minder leuk zijn hier. Maar Alan, ga nou mee. Naar Spanje? Ja, Alain, in Spanje. In mijn land woont de zon Alain. Ik heb niet zoveel met de zon. En, en er zijn nog meer vrouwen als Maria del Carmen. Esmeralda, Catarina, Margarita, ja. Rosario. Ja, vertel die Esmeralda, en Catarina, Margarita en Rosario maar dat ik gesteriliseerd ben. Alain, pardon me, dat is ook zo. Ik, eh, er is ook brandewijn. Liters en liters. Oh. Alan, ga mee. Ach ja, waarom of niet? Maar op één voorwaarde. Dat wij in elke kroeg die we onderweg tegenkomen, een brandewijn drinken. Elke kroeg, beloofd. Wow. Vrijdag, Alan. Vrijdag vertrekken we. Zodra jij je weekloon hebt gekregen. Ja, en, en uh, dat Spanje, hè? Hoe komen we daar precies? Met ons hart, Alan. Met ons hele hart. En er staan twee oude fietsen in de opslag. Daarna zien we wel. Viva la Repubblica. No. Viva la amistad. Ja, kroeg in zicht. We zijn net in een kroeg geweest, Alain. Ja, Je hebt het beloofd. Ik dacht dat je een grapje maakte. Zie ik niet. ...maar één brandewijn dit keer. Eh, Alan, ik wil het zo snel mogelijk in Spanje zijn. Spanje? Zij je Spanje? Espanja! See, sí, Espanja, amigo. Hey, ah, cabine, cabine. Neem een nee. neem en een kuk. Hey, twee brandewijn graag. Drie! Uh, drie! Drie brandewijn. Ik vertel net aan Jacques hier over Spanje, over de revolutie. Niet? De revolutie? De revolutione. Ik weet alleen maar dat Primo de Rivera weg is. We zijn vertrokken en sindsdien heb ik geen enkele nieuws gehoord. Spanje is een zooitje knul. Je had beter in IJsland kunnen blijven. Zweden? Ja, dat, dat, dat zeg ik. Vlak na het vertrek van de Rivera is koning Alfonso naar Rome gevlucht. Als een bang muisje. Staatje tussen de beentjes. Ja? Van links werd om de revolutie geroepen. Rechts was bang voor de revolutie. Vanwege Rusland. Acuerdo. Nou, rechts deed een staatsgreep, maar die mislukte. See? Links ging staken. Er kwamen verkiezingen. Rechts won. Links woedend. Mm -hmm. Nieuwe verkiezingen. Links won. Rechts woedend. En nou is het wachten op een burgeroorlog. Hoor oh, je dat dan aan? Hoor oh, je dat? Weet je wat dat betekent? Geen fiesta. Alan, drink je brandewijn op. We hebben ast. We moeten mijn land helpen. Huh? He? Ja, we. Jij en ik. Je, je bent toch meegegaan? Voor de zon, ja. en de fiesta. Niet om te vechten. Dan ga ik liever terug. Mm. Maar we zijn al over de helft, Alan. Ja, ah, doei. En we zijn al amigos geworden, niet? Dat is natuurlijk een beroerd argument, Esteban. Maar vooruit. Ik voel er ook weinig voor om nou drie maanden met eentje terug te gaan fietsen. Mooi Maar dat gedoe met links en rechts en die burgeroorlog, dat los jij maar op met je vriendjes. Je hebt geluisterd naar De honderdjarige jarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karins. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel.